11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Gedeserteerde Syrische militairen hebben volgens de oppositie... een gebouw van de inlichtingendienst in Damaskus aangevallen. Het gebouw zou vannacht beschoten zijn met automatische wapens. In het complex zouden tegenstanders van de regering worden vastgehouden. In juli hebben gedeserteerde militairen het vrije Syrische leger opgericht. En sindsdien zijn er regelmatig berichten over gevechten... tussen de deserteurs en het regeringsleger. Gisteren zouden daarbij twintig regeringsmilitairen zijn omgekomen. Syrië boycott vandaag de vergadering van de Arabische Liga in Marokko. De Liga zal waarschijnlijk het besluit bekrachtigen... om Syrië als lid te schorsen. Syrië is de belofte aan de Arabische Liga niet nagekomen... om het geweld tegen de bevolking te beëindigen. Drie studentenorganisaties spannen een rechtszaak aan tegen de staat over de langstudeerdersboete. Die houdt in dat studenten die vanaf het komende collegejaar een jaar vertraging oplopen in hun studie, 3000 euro moeten betalen, bovenop het collegegeld. De studentenorganisaties vinden dat het beleid rammelt, de LSVB. Maar er waren heel veel dingen en die klopten nog niet. Zoals studenten die al vertraging hadden, omdat ze misschien bestuurswerk deden, ziek zijn geworden, of verwerkerswerk deden, die liepen ook tegen die vertraging aan, en ook deeltijdstudenten. Deeltijdstudenten die doen een opleiding van vier jaar extra rangen, dat dus ze de avonduren doen. Maar elk jaar dat ze meer dan één uitlopen, moeten ze 3000 euro boete betalen. En dat kan niet, want dat ontmoedigt mensen om door te leren. Volgens de studenten gaat het om een ordinaire boete, terwijl staatssecretaris Seilstra de maatregel in de Kamer als een verhoging van het collegegeld heeft gepresenteerd. De studentenorganisaties zeggen dat de toegang tot het hoger onderwijs door de wet in gevaar komt. De Tweede Kamer heeft al met de verhoging ingestemd. In Den Haag demonstreren op het plein voor de Tweede Kamer ruim 120 Tibetanen tegen China. Ze zullen onder meer een religieuze ceremonie houden. De demonstranten willen hun solidariteit aan de inwoners van Tibet betuigen... en de zelfverbrandingen bij kloosters herdenken. De Kamer praat vanochtend over China, dat Tibet ziet als een opstandige provincie. De demonstranten roepen minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken op... zijn bezorgdheid over Tibet uit te spreken. In Parijs is een tentenkamp van de Occupy-beweging ontruimd. In het zakendistrict La Défense zijn gisteravond kartonnen dozen en meubilair weggehaald. Volgens de Franse politie verliep de ontruiming zonder problemen. In Londen wil het stadsbestuur ook van het tentenkamp af. In het financiële hart staan bij St. Paul's Cathedral ongeveer 200 tenten van anticapitalistische betogers. De gemeente probeert via de rechter de demonstranten weg te krijgen. In New York werd het Occupy-tentenkamp in het Zuccotti-park gisteren al ontruimd. De Nederlandse volleybalsters kunnen naar alle waarschijnlijkheid toch meedoen aan het Olympisch kwalificatietoernooi in mei volgend jaar. Deelname was afhankelijk van Italië, dat in de World Cup moest winnen van Duitsland. De Italiaanse ploeg deed dat in Tokio met 3-2, waardoor het land zich rechtstreeks kwalificeerde voor de Olympische Spelen in Londen. En daardoor komt er een Europese plaats vrij voor het kwalificatietoernooi. Nederland komt daar als beste nummer 2 van de pre-Olympische kwalificatiereekse als eerste voor in aanmerking.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 Hij geeft de beroepsmanager de flink van langst, journalist en schrijver Marcel Metsen. Hij noemt ze niet voor niets de hoogmoedigen. Ze slaan namelijk loze talen uit, vindt hij. Reduceren mensen tot getallen en houden hun ogen strak gericht op eigen carrière en salaris. Marcel Metsen ligt deze aantijgingen zo meteen toe. En Kiteman, zo was hij er, met zijn jazzy hip-hop orkest en zo leek hij weer van het toneel verdwenen. Interviews gaf hij bijna nooit. Tot een bevriende documentairemaakster hem langere tijd mocht volgen. Botte Jellema kon de verleiding niet weerstaan haar over hem te ondervragen. En Rotterdam is zonder u, oren dicht of misschien juist open... want u woont in de ongezondste stad van Nederland. In sommige wijken gaan uw stadgenoten zelfs tien jaar eerder dood. Maar Rotterdam heeft nu gezondheidsmakelaars. Verslaggever Jan Peels ging met een van hen de straat op. En voor een gezonde blik... Surf naar gids.fm. Het zijn op oranje, donkere wolken boven Nederland en een dreigende recessie. Het zijn ronduit sombere berichten over hoe ons land ervoor staat op dit moment. De Nederlandse economie zit in een dip en het is de vraag hoe we eruit moeten komen. Nog meer bezuinigingen of juist niet? En doet het kabinet eigenlijk wel genoeg om de crisis het hoofd te bieden? Ik vraag er dan Willem Vermeend, hoogleraar economie. Meneer Vermeend, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe dik zijn die donkere wolken boven dat positieve hoofd van u? Nou ja, kijk, je moet ze natuurlijk niet doen, denk Je, je moet een beetje op missies blijven. Maar de cijfers zijn natuurlijk uh, bij slecht. Aan de ene kant moeten we ons wel realiseren... dit is het derde kwartaal. De eerste twee kwartalen heeft, is de nl niet gewoon gegroeid. Met 0,2% en 0,7%. En we, hebben nu, ja, we zien nu een klein dipje in die groei. En ja, het is nu afwachten wat het de komende maanden gaat brengen. Alleen de vooruitzichten zijn niet goed. Uh, we zien drie dingen zien we op het ogenblik. Eén, de consumptie ligt op een laag niveau in Nederland. Eh, mensen besteden weinig in de winkels. Geven we te weinig uit. Onze... Ja, dat komt door, ook door, door de van inkomstenuitzichten, de onzekerheid. Twee wat we zien: onze export en uh, de groei is een beetje uit het tempo. Dat komt omdat de wereldmarkt aan uh, in, het in instorten op dit moment. En het derde punt is en dat is ook belangrijk. En dat wordt niet genoeg benadrukt. De overheid geeft veel minder uit. We zien banenverlies bij de overheid en ook dat werkt niet mee. Dus ook daar zie je een vertraging die doorwerkt met de economie. Nou is de reactie in Den Haag, als het slecht gaat, nog meer bezuinigen. Is dat verstandig dan? Nee, dat is niet verstandig. Maar ik plaats er één kanttekening bij. Er is 18 miljard afgesproken. Nou, daar kun je over twisten. Maar aan de andere kant is het wel zo, Die afspraken moet je nu nakomen. Kom je afspraken niet na, dan krijgt Nederland een soortgelijk probleem als andere uh, zwakke eurolanden. Want dan gaan de financiële markten kijken naar Nederland. Nederland is niet meer solide. En Nederland zal dan uiteindelijk, op over onze staatsschuld, hoge rente moeten betalen. Dat moeten we niet doen wat je wel moet doen. Probeer in ieder geval die bezuinigingen te realiseren... zodat je solide blijft internationaal... maar gaat tegelijkertijd niet verder bezuinigen dan die 18. Het zou buitengewoon slecht zijn als je nog een paar miljard erbovenop bovenop doet. Ja, want dan gaat die groei gaat nog meer vertragen. En, en doet, doet, doet het kabinet helemaal... Rutte genoeg om de vooruitzichten te verbeteren, vindt u? Nou, ik zag hem gisteren op de buis... en dat was zoals altijd buitengewoon vrolijk en optimistisch. Dan moet hij ook vooral blijven. Maar ik uh, zal wel, uh, als ik hem was, wel gaan nadenken... Uh, als het echt slechter gaat, waar het kabinet mee moet komen... Het zal vooral moeten komen de komende maanden van het bedrijfsleven. Want daar zal uiteindelijk die groei moeten van plaatskomen. We moeten onze export blijven stimuleren. En dan zou je toch moeten gaan kijken wat we in 2008 en 2009 hebben gedaan... om uiteindelijk vrij snel eruit de crisis te komen. We hebben het goed aangepakt. Nou, toen hadden wij maatregelen voor het bedrijfsleven hadden de investeerde bedrijven, die mochten, die kregen een fiscaal voordeel. Ja, maar toen bezuinigden we niet, hè, en nu gaan we wel bezuinigen. 18 miljard moet er bezuinigd worden, dus nou, dat, dat, dat kunnen we wel schudden dan, denk ik, of niet? Nou ja, dat is, die 18 miljard is, dat noemen wij in Den Haag structureel. Je kan met eenmalige maatregelen, dat hebben we ook gedaan, we hebben eenmalige maatregelen, we hebben garanties gegeven, bijvoorbeeld aan, aan bedrijven die uh, gingen investeren, en die uh, zeg maar moesten lenen. Kijk, je kan best creatief een aantal maatregelen bedenken, waardoor je toch die 18 miljard krijgt, en uiteindelijk toch wat doet aan, uh, aan de economie. Je moet ook gaan hervormen. Het kabinet zit nu een beetje op zijn handen te wachten. Maar je zal toch iets moeten doen om de Nederlandse economie te hervormen. Ik noem iets, eraan... ik fluister iets, meneer Vermeend. Hypotheekrenteaftrek aanpakken. Nou ja, dat is wel het slechtste moment op dit moment. Laten we realistisch zijn, dat hadden we eerder moeten doen. Op dit moment is het buiten slecht als je dat doet. Je moet wel gaan kijken uh, in de komende 10, 15 jaar wat je ermee doet. Maar als je nu dat naar buiten brengt, ja, de bouw ligt op zijn gat. Dus dat is een heel slecht maatregel op dit moment. Dus dat allesomvattende woordakkoord van jo Job Cohen, dat uh, wijst u af? Ik als je, het doet, als je nu moet kijken, mensen, ook, mensen overwegen helemaal niet te kopen. Iedereen de daling van de huizen zie je op dit moment. Het allerslechtste is om daar nu over te speculeren. Moet je niet doen... Wat moet, moet er dan wel gebeuren, doen. meneer Vermeent? Wat, wat, welke maatregelen zou je kunnen nemen? Noem er eens één. Nou, één. Uh, wat, wat, nou ja, ik, ik kijk even. Ik speel Leentjeboer uh, uit 2008-2009. Wat je nu zou moeten doen. Het kabinet zou in ieder geval wat bedrijven even onder tafel moeten gaan zitten. Ik zie veel bedrijven. Maar op het ogenblik, bedrijven die willen wel investeren, maar kunnen niet meer aan geld komen. Omdat de banken, ja, die zitten op hun handen, die hebben een groot probleem. En als je al geld krijgt, dan betaal je ongelooflijk risicopremies. Het, eigenlijk zou het kabinet daarnaar moeten kijken. Ze hebben, vroeger hebben ze garanties gegeven als banken, uh, zeg maar, investeringsgeld aan bedrijven gaven. Daar zou je naar kunnen kijken. Het tweede waar je naar kan kijken is bedrijven die nu investeren, in ieder geval de gelegenheid geven om uh, op dit moment uh, hun die investeringen heel snel af te schrijven, waardoor ze een voordeel krijgen. Dus je moet echt nu gaan kijken naar bedrijfsleven als kabinet. Dan hou je toch nog van die drie dingen die u noemde, nog, nog zeker twee dingen over: de consumptie. Wij eh, consumeren te weinig. En dat gaat eh, ook afnemen de komende tijd, want we moeten bezuinigen. En dat treft ons allen, naar het schijnt. En de overheid ja. geeft toch te weinig uit. Dat klopt. En daarom zeg ik ook. Ik, ik ben het helemaal eens met iedereen die zegt, we moeten niet verder bezuinigen. Maar aan de andere kant. Die 18 miljard. Als je daar aan gaat knagen, als je daaraan gaat twijfelen, dan krijg je onmiddellijke reactie op de internationale markt. Ja. Waardoor we lenen heel goedkoop, nog steeds. Hè. Nederland en Duitsland zijn de landen die solide zijn, financieel degelijk. Nou, uh, goedkoop lenen. De rente ja, de is, de rente is volgende... iets gestegen hè, voor Nederland in vergelijking met Duitsland. Nee, dat zeg ik, dat moet je als je het nog wil verergeren, dan moet je nu gaan praten dat je minder gaat bezuinigen. Maar nou even, ik, landen, landen als Frankrijk en Duitsland, die doen het beter dan wij. De Duitse economie ja. groeide met een half procent en de Fransen met 0,4 Wat doen ze daar wel wat wij nalaten dan? Nou, dat kan ik verklaren. De Duitsers hebben, als je kijkt naar de, de Duitse consument, die, die kan ook nog wat meer consumeren. Uh, de lonen, als je kijkt, ik heb naar die cijfers te kijken. Uh, de lonen zijn daar behoorlijk omhoog gegaan uh, de afgelopen jaren. Meer dan in Nederland. Dus de cons Duitse consument heeft uiteindelijk meer ruimte. Het Duitse bedrijfsleven... Uh, draait nog wat beter als het Nederlandse drijfleven. Hun exportpositie zit uiteindelijk nog uh, behoorlijk, als je kijkt in de lift in Duitsland. Frankrijk ook, daar is de consument, is nog uh, op het ogenblik. Uh, heeft een, ja, een ruimere portemonnee als in Nederland. Maar als ik ook kijk naar de Franse prognoses en ook de Duitse prognoses, dan zie je daar ook al een kentering uh, optreden. Zonder Alleen in de wolken. Nederland is die eerder gekomen. Ja, ze komen uit het noorden, de wolken. Dank u wel. Graag gedaan. En het westen, dus Willem Vermeend, hoogleraar fiscale economie. .fm. En het blijft toppen, want Rotterdam is de ongezondste stad van Nederland. In sommige achterstandswijken gaan mensen gemiddeld tien jaar eerder dood dan in de betere buurten. En daarom is de gemeente een actie begonnen om de gezondheid te verbeteren. En gisteren werd de bewoners zelf gevraagd welke ideeën ze hebben om hun eigen gezondheid te verbeteren. En Jan Peeltje was erbij. Om welke wijk gaat het om te beginnen? Ja, die bijeenkomst die was in de Afrikaanse wijk... ...van het Feyenoordstadion, maar ook de wijken Bloemhof en Hillesluis... ...staat de boek als wijken waar het heel slecht gesteld is, dus met die gezondheid. En hoe komt dat? Ja, de precieze oorzaak ja, is niet helemaal duidelijk. Hoogleraar Beurddof heeft onderzoek naar gedaan... ...en hij constateerde dat mensen zorgen hebben over schulden en hun slechte woningen. Dus er is weinig groen in die wijken en die staan ook nog vaak aan drukke wegen. En ook armoede... De mensen zelf die geven hun gezondheid een portcijfer van een 2... Nou ja, en zoals je al zei, eh, gisteren werd er op dat plein door de bewoners zelf naar oplossingen gezocht. Maar vooraf ben ik even de wijk ingegaan om te vragen hoe de mensen zelf zich voelen. Hoe is het met uw gezondheid? Nou, hartstikke goed. Ja? Ja, wel zeker. En u woont hier in de buurt? Ja, we wonen hier boven. Een grote flat. Ja. Weet u dat het hier ongezond is? Dat zeggen ze. Ja, ja, ja. ik heb het gelezen. Ja. ja. Mensen gaan tien jaar eerder dood, hè? Ja. Nou, dat is, dat is niet leuk. Nee, dat wil ik niet graag. En hoe komt dat? Door de onzuivere lucht? Ja. Of, uh, ja. Ja. En waar was dat van die auto's allemaal? Maar ja, dat hebben ze overal ja, hebben op. Dat is toch in de krant gestaan. Ja. Maar geen reden om te verhuizen? Nee. Nee. Heb je geen huurtje op de haai voor ons? Zou dat beter zijn? Ja, dat is, weet ik niet. Nee, dat hou ik niet uit. Je nee. ziet hier bij de mart en alles nee, toestanden. Dus ja, nee. We wonen hier ons leven lang al. En allemaal gezond? Jawel, gelukkig Uzelf wel, gelukkig U zelf ook? Ja, ja. Allemaal uh, heb ik het. Maar ja, niet van te roken hoor, wakker ook niet. Wij eten heel gezond. Waar ja. ligt het aan, het eten. Nou ja, uh, ik weet Ja, ik denk gezond leven. Ik denk ja, als je gezond leeft, dan dat is dat al een uh, grote stap. Precies, maar lukt dat in deze wijk? Uh, ik denk het wel. Toch wel? Het ligt ook heel erg aan jezelf. Ik denk ligt persoonlijk aan jezelf. Ja, als je de mensen zo op straat aanspreekt... Ja... Ze schrikken er eigenlijk een beetje van, Annette Straven van de GGD. U bent hier gezondheidsmakelaar, tien jaar eerder. Dat is nogal wat. Dat is zeker wat. Daar zijn wij ook heel erg van geschrokken. Ook uh, ja, het college van Rotterdam is daar heel erg van geschrokken. Maar, weten jullie waar het doorkomt? Uh, we hebben het gevraagd aan de mensen. We hebben focusgroepen gedraaid. Ja, dat dus heb we... ik ook gedaan, maar ze weten het niet. Nou, maar als je wat doorvraagt, ze het langer met ze zit, dan komt er toch wel wat uit. Het belangrijkste wat ze zeiden is, ja, je voelt stress, je voelt je... Je zit niet lekker in je vel. En dat vinden zij het belangrijkste element van gezond zijn. Maar ga je daardoor ook eerder dood dan? Ja, want de ervaren gezondheid is een goede voorspeller van de daadwerkelijke gezondheid. Nou is er een doel om in 2014 een hele hoop mensen extra gezond te maken. 1400, hoe gaan jullie dat doen? Ja, dat is 10% van de bewoners. Want we willen 10% gezondheidsverbetering. Hoe wij dat gaan doen op een heleboel manieren tegelijk eigenlijk. Maar het belangrijkste is dat we de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf leggen. Jullie gaan echt vragen aan de mensen zelf dan wat ze willen. Maar ja, je, je zit hier wel, in, midden in Rotterdam, de havengebieden, de grote wegen eromheen. Is dat ook niet iets wat mee zou kunnen spelen in ja. die gezondheidsbeleving en het echt gezond zijn dan? Klopt, ja. Uh, nou, ik, ik ben maar een deeltje van het hele programma. Hè? Er is een heel programma dat heet Samenwerken aan een goede gezondheid. Dat is een stedelijk programma. Vanuit dat programma zijn een aantal wijken uitgekozen waar de gezondheid erg slecht is en waar dus. Nou, daar ja, staan mensen, we nu dus hè? Ja, waar ja. mensen zoals ik aangesteld zijn en waar we dus extra inspanning verrichten. Uh, maar daarnaast worden er ook vanuit de uh, stedelijke thema's maatregelen genomen of, of worden plannen gemaakt. En uh, ja, één daarvan is natuurlijk ook uh, de buitenruimte en, en wat daar allemaal speelt. Ja. Dat moet ook aangepakt worden. Maar vanavond hier uh, wordt er gekeken naar wat mensen zelf zouden kunnen doen. Ja, precies. Oké, okay. dames en heren, mag ik een hartelijke applaus voor Rienke krijgen? Ja, goedenavond, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Uh, wat we vanavond gaan doen is eigenlijk brainstormen over zeven ideeën op het gebied van armoede en gezondheid. En dat is eigenlijk helemaal in de trend van nu. De overheid zegt natuurlijk aan alle kanten burgers moeten meer zelf gaan doen. En eigenlijk is deze avond een voorbeeld van uh, hoe initiatieven van burgers verder ontwikkeld kunnen worden. En er is ook een jury en die gaan een aantal ideeën uitkiezen die daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Wel om je kind een gezond ontbijt voor te schotelen. Dus dan ben je, begin je niet met voorlichting: van het is heel gezond om gezond ontbijt te nee, je, je draait het om. Ah, precies. Je ziet gewoon een aantal dingen. Die vrouwen zien zelf dat er een kwart van de kinderen hier met overgewicht maken krijgt. Ze weten het allemaal hoor. Ja, en dan gaan de mensen zelf aan de slag dus om hun gezondheid te verbeteren in de wijk. Het gebeurt aan zeven tafels hier. En daar komen tal van ideeën naar voren over ontbijt, serveren op school, met sport. Een wijk u van omgaan met stress. En ook het idee om een avondvierdaagse te gaan organiseren in de stad om de mensen aan het bewegen te krijgen. Kijk, veel uh, allegtoeense mensen die weten niet wat een avond vierdaags is. Waarom het uh, wordt gehouden? Ja, eerlijk is eerlijk. Kijk, ik ben zelf ook een Turkse Rotterdamse Turk, maar Rotterdamse Nederlandse Turk. Laat we zo zeggen, verbeteren. Medailles vinden ze geweldig, kinderen. en, ja, en daar, vier dagen wandelen, weten ze niet vaak dat er een medaille aan vast zit. Hebben ze niet eens door? Van die vier dagen en dan krijg ik die medaille. En daar zijn triggers. Marit van Riet, portefeuillehouder van het Stadsdeel. En dan specifiek over het gedeelte gezondheid. U bent ook de tafels rondgegaan. Ja, de mensen worden wel zelf aan de slag gezet om hun gezondheid te verbeteren. Ja, maar dat is ook de enige manier waarop het gaat werken. Want je kunt niet van buitenaf iemands gezondheid verbeteren. Dat kun je wel als iemand gewoon echt doodziek is en dan een pilletje in stoppen. Maar op het moment dat het, zoals hier, om preventieve acties gaat. Ja, en het gaat ook over het geheel. Hè? De hele stad is eigenlijk ziek, als het ware. Ja, dat is ook zo. Maar dit gedeelte is wel erg ziek. En Alleen... is dat dan voldoende om de mensen dat zelf te laten doen? Nou, uiteindelijk is het wel zo dat je, als je de mensen zelf in beweging krijgt, als je de mensen zelf kunt uitleggen wat ze moeten doen. En in feite, als het uit hen zelf komt, dan gaan ze het doen. Wat is voor u uitgesprongen? Want u bent ook al langs de tafel gegaan. Nou, ik vind het een moeilijke, dus ik moet nog wel even nadenken. Want eigenlijk zijn... sowieso denk ik dat als mensen ergens zin in hebben... dan moet je, zou ze de kans moeten hebben om het te doen. Dus ik ben benieuwd wat er uiteindelijk echt uitkomt. En wat moet het wat u betreft opleveren over een aantal jaar? Uh, mensen die met elkaar praten over gezondheid. En met elkaar nadenken over wat nou wel of niet gezond is. En levert het dan op dat mensen dus ook dan langer gaan leven? Want die tien jaar korter dan de rest van Nederland, dat is nogal wat? Ja, wat wel heel lastig is, is dat uh, dat heel lastig meetbaar is. Want ja. dat, dat gaat dus niet, dat gaat gebeuren met kleine kinderen. Door de mensen die nu uh, 50, 60 zijn... Die gaan helaas waarschijnlijk toch ook weer net even eerder dood. Want ja, als je lijf het al niet meer goed doet... dan wordt dat niet door uh, uh, twee ons groenten en twee stuks fruit per dag uh, beter. Dus dit is een soort investering? Ja, dat is het. Het is een investering op de lange termijn. Maar wel een die je moet doen. Marit van Rietpoort, portefeuillehouder Gezondheid van het Deelraad Feyenoord. Jan, ze zaten allemaal aan die tafeltjes. Moesten plannen bedenken en welk plan is er nou eens best uit de bus gekomen? Ja, uiteindelijk zijn er drie uh, uitgekomen uh, die eigenlijk natuurlijk over hetzelfde gaan. En natuurlijk over die gezondheid. Een plan van de moskee, uh, de moskee in beweging, voorlichting geven aan allochtonen vooral over gezonde ontbijten, sporten en op tijd naar bed gaan. Dat werd ook gedaan uh, bij de theeschenkerij. En je hoort het al eventjes, de speeltuinvereniging die wil een vierdaagse gaan organiseren. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Gaan mensen bewegen en daar komt ook nog eens een keer bij dat ze op die manier de wijk en elkaar beter leren kennen. Dus ja, een win-win situatie zouden ze daar zeggen. Jan Peels tot zover vanuit Rotterdam. Radio de gids.fm ING staat nog overeind, maar dat is mede te danken aan de miljardensteun die de staat met belastinggeld dus heeft gegeven. Minister Bos van Financiën is boos dat ING nu een royaal aandelenpakket van maximaal 1,3 miljoen euro biedt aan de nieuwe financiële topman Flynn. In deze tijd, waarin een heleboel mensen zich zorgen maken over hun eigen inkomen en hun eigen baan, zijn dit soort exorbitante bedragen niet uit te leggen. De vergoeding zou volgens de ING laag zijn voor een bankier van dit kaliber. een Journaal van 19 maart 2009, nog midden in de kredietcrisis en toch stijgen de bonussen naar recordhoogte. Hoe kan het toch dat topmanagers zo buitensporig veel moeten verdienen? De weg naar de top wordt scherp geanalyseerd in een nieuw boek van onderzoeksjournalist Marcel Metsen. De Hoogmoedige heet het. Marcel Metsen zit in de studio in Arnhem. Goedemorgen, meneer Metsen. Goedemorgen. Uw boek is een geschiedenis over de beroepsmanagers en heeft als titel De Hoogmoedige, zoals gezegd. Dat is niet echt een vleiende betiteling van managers. Nee, ik ben, ik ben het met u eens. Ik geloof ook dat ze het niet echt verdienen, zo'n hele vleiende, een vleiende betiteling. Betekent dus, het ook dat Hoogmoed voor de val komt? Nou, de, die vraag die, die, die, die, die, die ligt natuurlijk voor de hand. En het antwoord uh, ligt nog een beetje open, uh, vind ik. Maar ik heb sterke vermoedens. Ik, uh, er zijn toch wel aanwijzingen dat, uh, dat er een soort uh, ja, inflatie heeft plaatsgevonden van die status en de positie van de managers. En dat ook hun aantal uh, in ieder geval niet meer groeit uh, sinds een jaar of tien eigenlijk al. Dus dat het, het aantal managers stagneert. En dat ook, laten we zeggen, de invloed die ze hebben, de werkelijke macht die ze hebben, dat die eigenlijk ook uh, um, ja, geleidelijk aan onderuit wordt gehaald. Hoeveel managers zijn er eigenlijk in Nederland? Ja, dat is natuurlijk een beetje een kwestie van definitie. Maar laten we zeggen ongeveer 350.000. Dus dat betekent eigenlijk dat ongeveer 1 op de 20 uh, werknemers, want managers zijn eigenlijk gewoon ook maar werknemers, dat dat uh, uh, managers zijn. En dan kijkt u naar, het, naar de overheid, dan kijkt u naar de, de, de nee, semi-overheid... Ja. dan kijkt u naar het bedrijfsleven, dan kijkt u ja. overal naar. Overal, ja, precies. Ja. Ja. Topsalarissen van boven de miljoen euro, bonussen, obligatiepakketten... dat snel rijk willen worden van topmanagers. Is dat een teken van de tijd? Nou, dat is... Uh, dus laten we zeggen, als we het even, even over die 350.000... dat zijn natuurlijk niet allemaal topmanagers. We hebben het dan over, waar, waar u het nu over heeft... dat is de bovenlaag van die uh, managers, hè? Uh, dat is natuurlijk een veel kleinere groep. Ja, dat is in de, het is natuurlijk al langer gaande, die beweging. Uh, die, dat is denk ik een jaar of dertig uh, oud. Uh, toen is dat, heeft zich dat ingezet. En zoals we kunnen constateren in die afgelopen 30 jaar... als er eens een keer een beetje een economische crisis is... of het gaat wat slechter op de beurzen, dan houden ze zich even in. Maar dat is altijd maar heel kort. En vrij snel zet die stijgende lijn zich dan weer voort. En dat gaat nog altijd door. Een reden om die absurd hoge beloning te vragen... is dat een topmanager een hoog afbrandrisico heeft. Net als ja. een voetbaltrainer. Je wordt onmiddellijk op je slechte resultaten afgerekend... en je kan zo uh, buiten het bedrijf staan. Ja, dat is inderdaad een van de verklaringen die ik uh, geef. Zodat ze eigenlijk, eigenlijk is het een oude verklaring die al is bedacht door de beroemde econoom Galbraith uh, in de jaren 50. Die toen al signaleerde dus dat topmanagers eigenlijk helemaal niet van bedrijven, daar schreef hij toen over, dat die eigenlijk helemaal niet bezig zijn met het nemen van risico, maar met het zich indekken. Uh, zowel indekken van hun bedrijf, de positie van hun bedrijf. Uh, door, uh, door uh, zo groot mogelijk te worden... en door monopolies uh, te, uh, en kartels te vormen en zo... maar ook voor zichzelf bezig zijn om zichzelf, um, zich uh, in te dekken. Nou, kijk, en in die tijd, toen Gelbrecht schreef in de jaren 50, 60, zeg maar... Uh, toen uh, was de positie van die managers nog veel sterker... en hun baanzekerheid was veel groter. En wat je hebt gezien in de afgelopen 30 jaar, zeg maar, vanaf 1980 ongeveer... dat is dus dat die positie steeds onzekerder is geworden... En, en inderdaad, ik, je kunt ze vergelijken met uh, voetbaltrainers. Nou, En uh, daar zie je dat ook. Die moeten hoge inkomens verdienen... zodat ze voldoende overhouden voor het geval ze weer op straat komen te staan. Want dat, dat risico is behoorlijk groot. Ja, en Toen Galbraith dat schreef, toen hadden we een ander type manager... in de jaren 50, 60 en 70 lezen ja. kunnen boeken. En, uh, meer mensen met meer uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja, klopt. Komt dat type manager ooit weer terug? Nou, dat vind ik echt een grote vraag. Ik zou zeggen, ik hoop het van harte, want volgens mij hebben we er wel behoefte aan. Zeker natuurlijk in de publieke sector, maar ook wel in het bedrijfsleven. En nu is, wordt er wel veel gepraat over maatschappelijke verantwoordelijkheid. En maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. He? Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, duurzaam ondernemen, corporate social responsibility. En dat soort termen vliegen je om de oren. Leiderschap en zo. Nou, Maar als je gaat kijken naar het feitelijke gedrag van zeker de, de, de mensen aan de top... dan uh, blijkt er in de praktijk vrij weinig van. Dan gaat het toch eigenlijk vooral om het korte termijn rendement... en natuurlijk om hun eigen positie en hun eigen inkomens. Dus uh, we, het, we, zouden, we hebben dringend behoefte aan... Uh, aan wat meer, uh, laten we zeggen, intelligente en verantwoordelijke leiders. En als ze dan wat doen aan duurzaamheid, lees ik in uw boekje... dan uh, richten ze een weeshuis op ergens in Afrika... en dan gaan ze daar ze nu en dan naartoe om te kijken hoe het daar geldt en zeilt. Ja, dat is dan. Ja, ik vind dat een beetje windowdressing. Ik vind het een beetje, zeg maar, dat is leuk voor de plaatjes... en uh, hè, voor de leuke beelden en om eens in een uh, jaarverslag te kunnen zetten... of in een, in een, op een website te kunnen zetten dat ze allemaal van die positieve dingen doen. Maar waar je eigenlijk naar moet kijken is... wat ze met hun bedrijven en organisaties uh, zelf. Nou, en dan uh, hebben we dus gezien uh, in de afgelopen decennia wat, daar, wat er uh, zich heeft afgespeeld. En je kunt toch echt wel zeggen dat de crisis waar we nu uh, uh, in zitten, de, de financiële crisis en ook, laten we zeggen, de, de verslechterende economie, dat dat toch veel te maken heeft, ook met de kwaliteit van het management, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. Nou, managers zijn er gekomen, er waren vroeger familiebedrijven. Ja. En daar ging het altijd goed mee, daar gaat het trouwens nu nog goed mee naar het schijnt. Nou, het ging natuurlijk niet altijd goed met het familiebeleid, maar die, waren toch, die keken wat verder vooruit. Dat was natuurlijk omdat vaak het vermogen wat geïnvesteerd was in zo'n onderneming, dat was ook familievermogen. En dat moest ook van generatie op generatie worden doorgegeven. En dat betekent dus dat ze een lange termijn perspectief hadden. En die beroepsmanagers van tegenwoordig, dat zijn eigenlijk ingehuurde krachten. Uh, die, uh, die hebben niet de, die, die verbinding meer. Dat zijn geen ondernemers. Die, uh, uh, die hebben dat zelf niet opgebouwd. En uh, die komen en gaan uh, net zo makkelijk uh, als ze er zelf maar uh, voldoende aan overhouden. Dat vindt langzamerhand ook zo'n weerslag in de politiek. Er is ook geen lange termijn visie meer. Nou ja, de, ja dit bedoelt, het, het spijt me dat ik het zeggen moet. Maar er, er is zoveel, uh, zijn zoveel aanwijzingen voor. Maar de, in de politiek is baantjesjarigerij natuurlijk ook wel een uh, behoorlijk fenomeen uh, geworden. Dus wat je ziet gebeuren, is dat uh, nogal wat politici die komen dan weer in de bestuurlijke functies terecht. En dat zijn dan vaak uh, van die bestuurs, uh, zelfstandige bestuursorganen, van die semi-overheidsinstellingen. Ja, dus dat is dus ook een soort carrière-stap uh, is het geworden, de politiek. Ook geen missie meer, er zit, daar zit niet, zo, niet veel bezieling meer in. Maar het is een, uh, ja, een, een carrière move. Ja, en ze zitten dan de... aan de raden van de commissaris. en ze bepalen weer het salaris van de manager en de bonus. Nou ja, in die, in, in die publieke sector. die publieke, uh, semi-publieke sector. Hebt, we hebben eigenlijk een semi-overheid. Vroeger hadden we dat. En hebben we weer teruggekregen. Doordat al die zelfstandige bestuursorganen zijn ontstaan. Honderden hebben we er tegenwoordig. er zijn eigenlijk allemaal met publiek geld is dat betaald. En daar zitten dus allemaal weer die managers. Die, die vervolgens weer bezig gaan om zichzelf goede salarissen toe te kennen. Ja, ik bedoel, het is ook een beetje een ziekte hoor, vind ik. En nogmaals, die managers zeggen we hebben dat nodig. Omdat we elk moment op straat kunnen staan. Maar die onzekerheid op de arbeidsmarkt, die scheppen ze ook zelf. Uh, ze, ze nemen bedrijven aan, uh, nemen erover, uh, stoten er weer. Af. Uh, het is nog maar zelden zo dat mensen hun hele leven bij dezelfde baas werken. Nou ja, kijk, dat is ook dat is natuurlijk de ironie. Uh, overigens zeggen ze zelf niet dat ze, dat ze zich die hoge salarissen uh, nodig hebben omdat ze bang zijn om op straat te komen staan. Dat hoor je ze nooit zeggen. Nee, het gaat erom uh, dat het uh, evenwichtig moet zijn en vergelijkbaar moet zijn met, met, met, met het buitenland. Ja, ze gaan over het het marktconforme salarissen hebben ze het dan over. Nou, dat weet nooit iemand wat dat is. Maar daar hebben ze het over. Uh, maar feitelijk, die onderliggende factor dat is toch, ben ik van overtuigd, uh, angst en onzekerheid. En ik denk ook uh, de, terecht, want er is ook steeds meer kritiek natuurlijk op uh, de manager. De bankiers, waarom worden die niet aangepakt? Die is toch aan de kiezers niet uit te leggen... dat de veroorzakers van de crisis nog beloond worden? Ja, ik, dat, is, dat lijkt inderdaad een vreemd verschijnsel... maar ik denk dat je dat alleen maar kan begrijpen door... Uh, te begrijpen dat er, een goede, dat er een grote machtsstrijd gaande is uh, op de achtergrond. Een internationale machtsstrijd uh, tussen de politiek, he, de, de, de, de, de overheden, regeringen... Uh, met name natuurlijk in Europa en de grote banken. En uh, onderschat niet wat voor machtsmiddelen de banken hebben. Wat, wat zeggen ze dan? Wat doen ze dan? Nou, kijk, als, uh, waar, waar het nu om gaat, het is wie de crisis moet betalen... Uh, dus uh, moeten de regeringen dat betalen... dat betekent dus belast, de belasting betalen, wij... of moeten de, de banken dat uh, betalen? Nou, en uh, die banken die kunnen gewoon zeggen... kijk, als jullie ons uh, te veel met die schulden uh, opschadelen... dan draaien wij die eens even een tijdje dicht. En als jullie te veel morrelen aan onze uh, salarissen en bonusregelen, dan draaien wij de kredietkraners een beetje dicht. En dat betekent onmiddellijk uh, minder krediet aan het bedrijfsleven, minder hypotheekverstrekkingen en dus ook een negatief effect op de economie. Die macht hebben de banken. En dit soort dingen die gebeuren natuurlijk binnen kamers, maar ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat dit soort dreigementen wel eens over tafel gaan. De enige redding voor de plaag van de managers is uw eigen oplossing. Die beschrijft u op uw laatste pagina. Het met plan voor bestuurlijke wederopbouw. Nou, U beschrijft eigenlijk nog weinig, want u wilt tips he, van mensen. Ja, ik heb alleen nog maar de, de contouren heb ik geschetst. en, en Natuurlijk ga ik die hier niet vertellen, want iedereen moet dat boek kopen... zodat ze het zelf kunnen lezen. Maar ik eh, zou het leuk vinden als mensen mij hun tips en ideeën gaan sturen... Dat kunnen ze allemaal doen via de website en zo, dat vinden ze wel uit. En, uh, uh, en dan, uh, dan zou ik het leuk vinden om dat plannen wat verder uit te werken... en daar discussies over te gaan voeren, want volgens mij moeten we veel veranderen. Maar gelukkig is het ten aanzien van de managers een inflatie gaande. Het aantal groeit niet meer en hun invloed wordt minder. Hartelijk dank, Marcel Metzen, onderzoeksjournalist en auteur... van De Hoogmoedige en Geschiedenis van de Beroepsmanager. Tot 12 uur nog. Superman breidt zijn werkgebied uit naar de alimentatie. En Botte Jellema sprak de maker van het documentaire Now What. over Kite Man die vanaf zaterdag draait op het ITVA. Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Militairen die zijn gedeserteerd uit het Syrische leger. hebben een gebouw van de inlichtingendienst aangevallen. Dat meldt de oppositie. Op in het gebouw in Damaskus zouden tegenstanders van de regering zijn opgesloten.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 Het Sociale Cultureel Planbureau vindt dat het kabinet te weinig rekening houdt met de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen. Het bureau is bezorgd over gevolgen op de korte termijn, maar vooral voor de gevolgen op de lange termijn. Volgens het CPB eh, SCP gaat het anno 2011 nog steeds goed met de Nederlandse burger, maar zijn de vooruitzichten aanzienlijk verslechterd. En in Amsterdam is de oprichter van NoVip en de post Postcode Loterij overleden. Simon Jelsma was in 1956 de grondlegger van de ontwikkelingshulporganisatie NoVip. Die later samenging met Oxfam. En in 1989 stond hij aan de wieg van de Postcode Loterij. Simon Jelsma was 92. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Superman. Wilbur Hak betaalt de alimentatie voor zijn zoon via het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen. Maar dat LBIO houdt te veel in. En dan gaat het om honderden euro's die Wilbur niet kan missen. Bellen hielp niet, mailen ook niet. Hij krijgt het maar niet opgelost. Hij mailde Superman. Ha, ha, ha, ha. oh Superman. Superman is aangekomen in Den Bosch bij Wilber Hak. Het gaat over de kinderalimentatie. Meneer Hak, om u heel eerlijk te zeggen... uw mail lag er al twee weken en ik dacht ik begin er niet aan. Heeft u enig idee waarom? Ja, omdat uh, ik denk dat het beeld bij veel mensen bestaat... dat als er een instantie nodig is om de kinderalimentatie te halen... dan zal, zal ze iemand wel heel slecht voor zijn kinderen zorgen. Dat, dat waren mijn uh, gedachten, wil ik u toegeven. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat dat helemaal niet waar hoeft te zijn... Uh, twee derde van de mensen die alimentatie betaalt, meestal mannen... Ja, die komt op enig moment in aanraking met het LBIO... Uh, misverstanden, uh, vakanties, uh, verkeerd overgemaakt. Kortom, wilt u vertellen waarom u met deze organisatie te maken kreeg? Ja, dat is omdat ik om principiële redenen geen geld overgemaakt uh, naar mijn ex... omdat hij hier nogal een hoop rekeningen heeft uh, openstaan... en mij op een behoorlijke manier uh, heeft uitgekleed tijdens het huwelijk. U heeft met het LBIO te maken vanwege het betalen van die kinderalimentatie. Wat is uw probleem met deze organisatie? Nou, mijn probleem met deze organisatie is dat er uh, te veel is afgeschreven. En dat je daarna ontzettend veel moeite moet doen om hetgeen te veel is afgeschreven weer terug te krijgen. Schrijven zij af van uw bankrekening? Houden zij het in op uw salaris? Hoe gaat dat? Ze houden dat in via mijn werkgever op, uh, op mijn salaris. Ze hebben een paar keer een verkeerd bedrag van mijn salaris afgehaald. En uh, toen ik ze daar op attent maakte, dat was in uh, juli uh, 2011. Uh, vanaf dat moment is het eigenlijk een paar keer fout gegaan. Hoe word je te woord gestaan? Word je serieus genomen? Word je gezien als een querulant, als een vervelend iemand? Is men gedienstig? Hoe gaat dat als je belt? Nou, je wordt gezien als een uh, vervelend uh, iemand... want kennelijk uh, zijn zij gewend dat de meeste mensen die bellen en reclameren daar... Uh, dat uh, op, uh, om, reden, om ongegronde redenen doen. En als je dan probeert goed je redenen uit uh, te leggen en ze begrijpen je niet en je probeert het nog een keer... dan wordt dat op een vrij botte manier afgekapt. Maar door ons iets beter verslag van zo'n gesprek, hoe, hoe gaat het dan? Ja, op een gegeven moment wordt je toon dan wat vinniger als het aan de andere kant niet begrepen wordt. En dan wordt er geroepen ja, dat, dat je aan het bedreigen bent... en dat het gesprek nu beëindigd wordt. Men is vrij snel op de tenen getrapt... terwijl ik gewoon op een fatsoenlijke manier probeerde uit te leggen... waarom er fouten gemaakt waren door het LBO. En er was geen sprake op enig moment van enige vorm van bedreiging? U bent daar niet voor aangeklaagd, voor vervolgd... Nee hoor, helemaal niet. Ik heb gewoon, er is geen sprake van? Uh, nee, ik heb alleen met wat stembreffing toen na twee keer uitleg het nog niet helemaal begrepen werd. Dan raak je een beetje geïrriteerd, maar dat lijkt me niet meer dan logisch. En dan probeer je het nog een keer uit te leggen. En dan wordt dat als, als vervelend en als bedreigend gezien. Hoeveel geld krijgt u ongeveer van de organisatie? Uh, dat was aanvankelijk een bedrag van 700 euro. Na mijn eerste klacht is de helft daarvan overgemaakt. Dan is nog een bepaald bedrag blijven hangen. Het gaat om een paar honderd euro? Het gaat om een paar honderd euro, ja. Ja. Het eisenpakket is denk ik overzichtelijk. Het geld waar u recht op heeft moet zo snel mogelijk betaald worden. Excuses? Als het kan wel, want zij schrijven ook 19 euro af als ik te laat betaal. Terwijl ik hun geen boete op kan leggen. Dus lijkt mij dat het niet meer dan netjes is om zo snel mogelijk zijn zaak af te handelen. Met excuses als het kan, ja. Oh superman. Superman is aangekomen bij het LBIO, het bureau dat oude bijdragen en alimentatie int als partners dus dat zelf niet kunnen of willen regelen. Meneer de Bakker, Wilbert Hak heeft al maanden geld van uw organisatie te goed, zegt hij. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt, maar het is wel minder dan, uh, dan hij zelf dacht. Heeft u iets van een gedachte hoe dat heeft kunnen gebeuren? Uh, ja, uh, we zijn dat uh, nagegaan en uh, wat blijkt, de werkgever die had uh, geld overgemaakt en die had dat met de verkeerde omschrijving uh, gedaan. En dat is Geld overgemaakt aan uw organisatie. Ja. Dit is lopenslag gelegd. Ja, ja. Verkeerde kenmerken bij de betaling. en uh, Ook nog zo dat wij het op basis van het kenmerk wel konden verwerken. Maar dus niet in de goede zaak. Uh, dus uh, ja, daar is duidelijk wat, uh, wat misgegaan. En dat heeft inderdaad uh, even geduurd voordat we dat door hadden. Uh, omdat nog een keer met dat verkeerde kenmerk ook uh, overgemaakt werd. En uh, nou, doordat uh, meneer Hak uh, toch met de signalen bleef komen... Zijn wij daar toch wat dieper ingedoken en hebben we uiteindelijk vast kunnen stellen hoe dat gelopen is? En inderdaad, blijkt dat er te veel is afgedragen aan ons. En wat er te veel is afgedragen krijgt meneer Hak natuurlijk terug. Waarom communiceert uw organisatie in deze kwestie zo moeilijk? Hij is er een paar maanden mee bezig. Hij mailt, hij belt, hij krijgt zelfs ruzie aan de telefoon. Kijk, de basis is natuurlijk dat ik moet zeggen: van, dat is niet goed, in elk geval niet goed genoeg gelopen. Nou worden wij wel, wij wel vrij vaak geconfronteerd met mensen die beweren van ik heb betaald, maar wat we ook nagaan... we kunnen nergens uh, een betaling vinden. Er komt geen betaalbewijs, niets. Uh, nou, dat gebeurt ons zeer regelmatig. Uh, dus ja, uh, vermoedelijk is de medewerker uh, op dat moment... heeft ook gedacht van... Nou, dit is een smoesje uh, en uh, dit zal toch niet waar zijn, want dan had ik het in het uh, dossier gewoon moeten kunnen vinden. Niet goed te praten, maar uh, wel begrijpelijk gezien uh, de reacties die we toch heel vaak krijgen. Uh, wel vervelend voor meneer Hak natuurlijk. Krijgt hij zijn geld terug? Hij vraagt ook excuses. Uh, natuurlijk krijgt hij uh, zijn geld terug, want op het moment dat wij uh, te veel geld ontvangen hebben, dan gaat het terug naar degene die daar recht op heeft. Dat spreekt voor zich en meneer Hak krijgt van mij ook. Uh, mijn excuses, want we hadden daar sneller op moeten reageren. Opgelost dus, geld terug en excuses van het LBIO. Wat willen mensen nog meer? Na een uitputtende formatie van 127 dagen... presenteert het kabinet Rutte zich hier vanavond. Het is een bijzonder kabinet. Het is een kabinet van VVD en CDA... met gedoogsteun van de PVV van Wilders. En in ruil voor afspraken over immigratie, over veiligheid... steunt Wilders dit kabinet. Maar hij levert geen ministers en ook geen staatssecretaris. 14 oktober vorig jaar. Ferry Mingelen doet live verslag van de presentatie van het kabinet Rutte. Een uitputtende formatie, dat was het zeker. En nu is er een boek... Over het slagveld van historicus en journalist Bert Bukman. Hij zit hier. Goedemorgen, meneer Bukman. Goedemorgen. Ruim 300 pagina's stelt uw boek over de formatie van ons eerste gedoogkabinet. Waarom zo'n gedetailleerde studie? Omdat het een heel fascinerende kabinetsformatie is. Fascinerender eigenlijk dan alle eerdere kabinetsformaties. Behalve die misschien van het kabinet NL. Dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Dit is een historisch kabinet en dat verdient het om uh, historisch, op een historische manier benaderd te worden. En u heeft daarvoor veel anonieme interviews afgenomen. Was dat met de hoofdrolspelers of juist met mensen eromheen? Dat was met hoofdrolspelers veel, maar ook met bijrolspelers, met waarnemers. Ik heb tientallen interviews gehouden en daaraan een compleet beeld over gehouden. Alleen, met name die hoofdrolspelers die stonden erop dat het anoniem zou gebeuren. En daar, daar houd ik mij dus aan. En dan wilden ze wel goed vertellen, op het moment dat het anoniem is? Als het anoniem is, ik kreeg een reactie van iemand die zei... je boek is niet geautoriseerd en dus is het waar... Nou, dat is een manier om er naar te kijken natuurlijk. Maar het is het. mensen kunnen meer vrij uitspreken als ze niet uh, geciteerd worden. Nou werd er door veel media gedacht. Dit kabinet is van tevoren als een beetje tot stand gekomen. En er is uh, ja, voor, de, voor, de, voor de sier wat onderhandeld met oppositiepartijen, de huidige oppositiepartijen ja. althans. Maar ja. u stelt er dus helemaal niet het geval. Nee, het is eigenlijk een, uh, uh, eigenlijk een groot wonder dat dit kabinet er is gekomen zou je kunnen zeggen. Want het begint er natuurlijk al mee dat het een hele kleine parlementaire meerderheid had. Maar er zijn een aantal cruciale momenten uh, uh, had het heel anders kunnen lopen. En ik, een van mijn stellingen is dus als een aantal mensen... een aantal tegenstanders van het kabinet het iets anders hadden aangepakt... dan had het kabinet er nu niet gezeten. Het was geen vooropgezet boozadig plan nee. van VVD, CDA en PVV. Nee, verre van. En vooral Job Cohen van de PvdA en Ab Klink van het CDA... hebben er volgens u voor gezorgd dat dit gedoogkabinet kabinet er is gekomen. Allereerst Job Cohen. Ja. Nou Job Cohen was een van de onderhandelaars van de Paars Plus... Dat linkse kabinet met drie linkse partijen in de VVD. Uh, die nou, maar daar aan zijn... vooraf ging volgens mij ook nog een keer... dat, dat de VVD en, en, en CDA en PvdA met z'n drieën nog iets wilde vormen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Dat wilde Joop Cohen niet. Dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen. Want hij wilde niet met twee rechtse partijen in één kabinet. Hij wilde dan nog een andere partij erbij. En Bovendien ja. hadden ze slechte ervaringen natuurlijk met de CDA. Ja, nou waren het wel de en personen... Ja, inderdaad. Die, die, die, die spanningen zijn er altijd tussen die twee partijen. De personen waren natuurlijk wel veranderd. Want de tegenstanders toen waren Balken en Bos. En nu had je Verhagen en Cohen. Maar dat zijn ook geen natuurlijke vrienden. Nee. En toen kwam dus de, de, de, het Paarse kabinet kwam in zicht. Ja. En welke rol heeft Cohen dan toegespeeld? Nou, dat is natuurlijk, ja. Het is natuurlijk de man ligt een beetje onder vuur momenteel. Ik vind het niet echt nodig om er heel veel aan toe te voegen. Maar um, uh, dat Paars Plus kabinet, uh, dat was een onderhandeling tussen vier partijen waarvan drie partijen behoorlijk bereid waren om in te schikken. Ook VVD, de VVD, GroenLinks, D66. GroenLinks, D66 wilde dit heel graag. PvdA dus minder. De VVD wilde het ook heel graag, want Mark Rutte wilde graag premier worden... en die dacht op dat moment dat dat zijn beste optie was. De Partij van de Arbeid, heb ik helaas geconstateerd... heeft zich erg star opgesteld in die onderhandelingen... en heeft eigenlijk geen bereidheid getoond om te bewegen... En dat was, uh, dat was het begin van het einde van, dit, uh, van deze poging. tot. Lag dat aan het feit dat Cohen nog niet gewend was om te onderhandelen hierop? Ik denk dat dat meespeelt, ja. Ik denk als hij uh, zeg maar de onderhandelingscapaciteit en ervaring had gehad... als het maxim verhagen, dat hij het niet had laten mislukken. En dat het uh, Paarse pluskabinet Paarse Plus er gewoon was gekomen. En lag, lag het dan ook aan zijn adviseurs? Nou ja, hij moest ook uh, voortdurend terug naar uh, zijn, uh, zijn, zijn mede-onderhandelaars... eigenlijk in de fractie. Mensen als Diederik Samson, Jeroen Dijsselbloem... En ik heb de indruk, of weet eigenlijk wel zeker, die maakte het voor hem niet uh, makkelijker. En ik lees in uw boek dat de VVD zelfs bereid was... om iets te gaan doen aan die hypotheekrenteafdruk. Ja, nou, dat is heel bijzonder, ja. ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze die meteen wilden afschaffen... maar ze wilden een commissie instellen die daar serieus over na zou gaan denken. En uh, ze zouden ook heel goed luisteren naar uh, wat die commissie zou concluderen. Dus het was een opening naar het H-woord uh, het was niet langer taboe. En u schrijft eigenlijk dat persoonlijke motieven en geheime agendas een rol hebben gespeeld... Uh, u gaf er al een voorbeeld van. Rutte wil graag premier worden. Ja, kost als het kost, maakt het niet uit met wie eigenlijk? Dat maakt hem eigenlijk niet uit wat met wie. Dat is heel opmerkelijk. Hè. Nu wordt hij erg uh, bij rechts. Uh, hij hoort nu erg bij rechts, lijkt het. Vroeger vond men hem heel erg links. En uh, mijn conclusie is eigenlijk dat het hem niet zo heel veel uitmaakt. Uh, hij had nu de kans om premier te worden en hij wilde niets liever. Ik kan het ook echt goed voorstellen. Het is ook voor zijn partij heel goed natuurlijk. Dat voorzag hij. En dat, is nu ook, dat blijkt nu ook in de peilingen. Maar dat Paars-Plus-kabinet kon het heel goed vinden... met Femke Halsma en met Alexander Pechtold. En persoonlijke verhoudingen zijn voor hem heel belangrijk. Dus dat was voor hem ook echt een reden om dat te willen. Dus maar Paars-Plus, dat knalde? Paars plus. Dat, dat, dat, dat knalde. Toen werd er gepraat met de, de PVV en het CDA ja. door uh, de VVD. Ja, en dan krijgen we de tweede persoon die u noemt... die een cruciale rol heeft gespeeld, Ab Klink. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Want Geert Wilders trok op een gegeven moment de stekker eruit... vanwege hele slechte persoonlijke ervaringen met Ab Klink. Uh, in dat weekend uh, zijn er weer uh, pogingen ondernomen door CDA en VVD... om met de Partij van de Arbeid uh, te onderhandelen. Is dat zo? Ja. ja. Mark Rutte heeft persoonlijk, met, nadat Geert Wilders de eerste keer de stekker eruit trok... heeft Mark Rutte persoonlijk met Job Cohen gebeld... Om te informeren kunnen wij weer praten. En Job Cohen stond daar open voor. En Maxime Verhagen ook. Maar in datzelfde weekend eh, heeft Ab Klink een afweging. Die was hiervan niet op de hoogte. Heeft een afweging gemaakt om ook terug te treden als kamerlid voor het CDA. En toen zijn die onderhandelingen heropend. Ja. Dus als op 4 september 2010 Job Cohen en Ap Klink één telefoontje hadden gepleegd met elkaar, dan was dit kabinet er niet gekomen. En Abklink is dus opgestapt? Opgestapt als kamerlid ook, ja. Hoe is Lubbers nou eigenlijk eh, formateur geworden? Uh, Persoonlijk ingrijpen van koningin Beatrix. En uh, dat, is, uh, dat is opmerkelijk. Uh, Beatrix die heeft, uh, uh, die heeft zich is mijn conclusie toch wel een beetje laten provoceren door Geert Wilders. Geert Wilders was anti-Beatrix. Uh, Beatrix heeft in haar kerstreden wel eens kritiek op hem geuit. Hij is ja. toen erg, daardoor heel erg veranderd van pro-monarchie naar contra-monarchie. Uh, hij suggereerde telkens dat uh, de elite tegen hem was. Uh, onder wie natuurlijk Herman tjenk willing en Beatrix. En eerlijk gezegd was dat ook wel een beetje zo. Want ze hebben, Beatrix heeft een aantal malen informateurs benoemd... die duidelijk niet voorstander waren van die samenwerking met de PVV. Maar en was het dan alsnog bedoeld om de vicevoorzitter van de Raad van State... Herman Tjenk-Willink te benoemen als, uh, als formateur? Maar die wilde dat niet. Nee, die hij, wilde had, niet. hij wilde niet. Hij wilde niet uh, met uh, Geert Wilders in discussie. En toen hebben ze uh, met z'n drieën besloten... of eigenlijk heeft Beatrix aan Lubbers gevraagd, doe jij het nou? En toen heeft hij ja gezegd. En toen kwam het kabinet Rutte 1. Ja, klopt. Waarvan u zegt, ja, het is nooit een vooropgezet plan geweest. Het is tot stand gekomen door persoonlijke overwegingen... door inschattingsfouten en toevalligheden. Ja, dat klopt. Een mooi boek, hartelijk dank. Wie de geboorte van ons huidige gedoogkabinet... in al zijn opmerkelijke details wil doorgronden... het slagveld van Bert Bukman ligt in de boekwinkel. Ja, daar, daar, daar, daar, daar, daar. Gids.fm Ik ben Colin Benders. Colin Benders, ja. Kijk, Ja, Kiteman ja, inderdaad. Je mag even botten, Jellema. Ja, je hoort, je hoort Kijkman hier op ongeveer achtjarige leeftijd de trompet spelen. Het komt van een familiefilmpje en dat zit verwerkt in een documentaire over hem, die aanstaande zaterdag in première gaat op het ITVA. Internationaal Documentaire documentairefestival in Amsterdam. Nou werd dit weekend bekend dat we een nieuw album... van Kiteman kunnen verwachten in maart. Uh, gaat die film daarover? Ja, die gaat daarover. De aanloop naar dat album, dat album, is een hele lange geweest. In 2009 had hij natuurlijk dat, uh, heel veel succes met dat, dat orkest van hem... het Kiteman's Hip-Hop Orchestra. Daar stopte hij abrupt mee aan het einde van dat jaar. En dat is het moment geweest dat documentairemaakster... Menna Meijer begon met filmen. En in het begin van die film dan zie je Colin na afloop van zijn laatste concert zijn moeder omhelzen... en haar vragen... Now what? Dan weet je het even niet meer. Dat is natuurlijk ook de titel geworden van de documentaire. Now what? Kajtman heeft in die tijd die daarop volgde geprobeerd uit te vinden... wat hij nou moest gaan doen. En dat werd een hele heftige periode met hele diepe dalen. En dat is allemaal te zien in deze documentaire. Zij kon het filmen? Ja, mij, ja. Ze, ja ze is overal bij geweest. Dat is heel bijzonder. Was ze een vriendin van hem ooit of zo? En... Dat is een goede vraag. en ik, ik zal zo meteen horen dat ik die haar ook stel. Kaiman heeft nooit veel behoefte gehad om onder pers te woord te staan. En dat, dat is dus ook de reden dat het heel bijzonder is dat ze, dat ze hem kon filmen. Ja. Uh, hij is heel openhartig tegen haar. En ik ontmoette uh, Menna mij gisteren in bioscoop Tuschinski in Amsterdam... waar ze haar uh, film aan het testen was. En ik vroeg haar hoe het er nou eigenlijk zo gelukt is om heel dichtbij te komen. Weet je dat ik dat me nooit heb afgevraagd? Dat, dat ik, ik weet... Kijk, hij had gewoon denk ik een heel heftig jaar achter de rug. En ik geloof, het klopt inderdaad wel dat wij de enige waren die in feite bij hem waren in dat jaar. Behalve dan dat hij een interview heeft gedaan over Kitecrash of bij de opening van Kaitopia. Ja. Maar in principe uh, zijn er verder geen journalisten in dat proces ja. geweest of uh, ja. geen interviews gedaan. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Ik had ook nooit het gevoel dat ik de enige was of, weet je wel, ja. op die manier, maar... Ben je bevriend met hem? Nee, Nee. En je bent wel eens in zijn kamer als hij ligt te slapen? Ja. Nee, ik ben geen vrienden met hem. Ik ben... Ja. Dat klinkt... Hij zei ik heel snel nee, hè? Ik zei, ja. Nee. Ja, dit is een ruzie. Nee. Hebben, maar dat... nee, we hebben geen ruzie. Nee, ik ben heel erg dol op Colin uh, En tegelijkertijd haat ik hem met heel mijn hart. Dus het is dus... zeg maar een, twee kanten van een medaille. Wat vind je niet leuk aan hem? Nou, ik denk dat dat hater, dat, dat meer een soort van beroepsmatig ding is. Dat, uh, gewoon zo'n gevoel van, ja, ik wil erbij. En hij heeft als automatische reactie van, ja, niet zomaar. En dan, weet je, dat is een soort, soort heen en weer touwgetrek. En ik denk dat het daarmee te maken had. Heb nu laatst tijd heb ik een vorm van niet voelen. of gewoon van heel weinig voelen, wat ook in die bubbel zit. En ik heb altijd een vorm gehad van heel extreem voelen. En... Dat uit zich een hele positieve zin. In projecten en dingen weet ik veel allemaal. Maar hier uit dat zich ook een hele negatieve zin. En daar die uitlaatklep voor, die ken ik niet. De uh, film is uh, aan het eind ook best wel grappig. En verder is het <lacht> natuurlijk gewoon een hele lange tergende film van... Ah, <lacht> en hier komt het nou, weet je wel een beetje zo. Ja, want hij, hij werkt aan een nieuw project en het, iedere keer is er weer iets... ...waardoor het niet doorgaat of ja. hij niet wil of het niet goed is. Afblazen, dan niet dit, dan ja... ...of dingen waarvan hij denkt, ja, dit gaat het worden, maar toch uiteindelijk niet. Kotwijk, dat is waar helemaal. Wat moet je erover nou zeggen, we hadden een prachtig plan. Uh, maar kijk, jij bent zijn vader, luistert hij dan niet naar je? Nee. Nee, natuurlijk niet. Als het volgens mij iets toont, dan is het ook hoe onwaarschijnlijk belangrijk zijn vader, zijn moeder en productiehuis Oost-Nederland uh, voor hem is. Als die er niet waren, als die niet zien wat voor vonker in hem zit, ja. dan gebeurt er helemaal niks volgens mij. Ja, ik denk dat met name natuurlijk bij zijn ouders er een soort van. En ik denk ook eigenlijk dat dat bijna alleen maar bij je ouders kan. Een soort van. Aan de ene kant is het een soort van rotsvast geloof, onvoorwaardelijke liefde, en tegelijkertijd ook de, is er niet echt een belang om het uh, te laten slagen of een, tot een succes te maken. Er is alleen maar het belang van we willen dat je gelukkig bent en we willen dat je dat kan communiceren via muziek wat je graag wil. Ik denk dat elke andere manager gillend al lang gillend zou zijn weggelopen. Ik... Vader gaat door het vuur voor hem. Ja, maar zijn moeder is natuurlijk helemaal... Zijn moeder is het volgens mij echt Colin's uh, hoe heet dat, soulmate. Ja, heet. Helemaal... die zorgt ook dat hij blijft leven volgens ja, mij. Ja, die, die, die, die, zij, zij is degene inderdaad die, uh, die de basics uh, onderhoudt. En zijn vader die, uh, ja, die probeert gewoon dat, dat reilen en zeilen gaande te houden. En Colen is daarin natuurlijk gewoon buitengewoon uh, ingewikkeld te controleren. Ik bedoel, dat is, dat is echt geen understatement. Wij hopen natuurlijk dat hij op een gegeven moment wakker wordt. En... Hé, hey, weet je wat? Ik ga nu douchen en dan ga ik mijn bonnetjes verzamelen. En ik ga naar de winkel, ik ga de kattenbak verschonen. En dan ga ik beginnen met mensen te bellen en afspraken maken. Uh, get real, woman. Dat gaat niet gebeuren met hem. Maar ik, vind, ik heb altijd gezegd, film gaat wat mij betreft uh, eigenlijk over liefde. En over hoe uh, het feit dat je ouders van je houden en het feit dat er mensen zijn die altijd voor je zorgen, ongeacht wat je doet. Ongeacht hoe fucking vervelend je bent. Weet je, Colin, heeft er natuurlijk... Er is een heel dunne grens tussen een, een oprechte chaoot en een verwend jongetje. Helemaal. Hoe uh, wat bedoel je? Nou, dat een oprechte chaoot, die kan niks voor zichzelf regelen. He? En een verwend jongetje die wil niks voor zichzelf regelen. Hein, rapper Pax. Ja. Ja. Wat is Colin? Is hij een verwend jongetje of is hij gewoon een creatieve goot? Ja. Hij, uh, hij is geen verwend jongetje in die zin, uh, het is voor hem helemaal geen optie om het anders te doen. Ja, hoe gek dat soms ook mag klinken. En het interesseert hem volgens mij verder ook niet als het, wel, als het anders loopt dan dat hij had bedacht. Weet je? Dan denk ik, ja, oké, okay, fuck ja nee. Ik kan mijn tickets niet vinden. Nou, okay, dan ga ik toch volgende week of zo. Weet je? zo. Nee, nee. Dus het, is, het, het zit hem in het geheel. Ik denk dat er veel mensen wanhopig van worden en tegelijkertijd... Maar kijk, waar het toch steeds om draait is dat het zo uitzonderlijk is... dat soms, dat als hij dan zijn momenten heeft... dat dat de momenten zijn dat je echt geraakt wordt. Als ik dan die groep weer bij elkaar zie, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar één ding zeggen. En als jongens, ik heb jullie gemist. Dan kom je er gewoon achter dat die muziek die we samen maken. Dat dat eigenlijk gewoon het nummer één ding was wat het hele afgelopen jaar zo tof maakte. Kijk, jongens. We gaan hem een keertje vanaf het begin doen. 1, 2, 3, 4. Ik heb het op Oerol ook gezien. Als hij trompet speelt, dan wil je heel graag horen hoe dat klinkt. En eigenlijk ook een beetje als hij praat, wil je heel graag horen wat hij te zeggen heeft. Want daarin zit, ja, zit het heel charismatisch en iets heel bijzonders. Dus kijk, eigenlijk hou ik natuurlijk ook veel van hem. Ja, ik, denk dat... <lacht> ik denk dat dat het is. Alias Kijtman. Om hem draait het allemaal in de documentaire Kijtman. Now What? van Menna Meijer. En die gaat zaterdag in première op het ITVA. Het documentaire festival in Amsterdam. En Botte Jellema, zie je nog nieuw werk van hem? Ja, die documentaire die sluit af met de opnames voor de nieuwe plaat. En dan zie je ook dat hij echt volledig opleeft. Dankjewel, tot volgende week. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar degids.fm en meld je aan. Waar kijk ik nog naar vanavond? In Holland-Dok, het derde deel van een van mijn favoriete documentaire series. De stand van de sterren. Na de stand van de zon en van de maan, het laatste deel van de trilogie... de stand van de sterren dus, en daarom wordt een Indonesisch gezin gevolgd... in een sloppenwijk in Jakarta. Een film die dicht op de huid zit van oma Rubmitja... die haar weesnichtje Tari wil laten studeren... maar Tari die wil zelf hele andere dingen. Een portret van optimisme, van armoede, de generatiekloof... en religieuze spanningen, eigenlijk Indonesië in een notendop. En prachtig. Om tien voor half negen op Nederland 2. Om tien uur begint de nieuwe serie Panem op BBC Two... Twee, met uh, twee afleveringen. Het gaat over stewardessen van een vliegmaatschappij. En Daphne Bunskook bericht dagelijks... over het Internationaal Documentaire Festival in Amsterdam. Vanavond te beginnen om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg met lunch. 40% van de politieke verslaggeving in Nederland... is gebaseerd op tweets van Geert Wilders. Dat heeft André Krouwel, de politicoloog, onderzocht. Gaan we zo even mee bellen. En de stelling in stand.nl. De Nederlandse burger moet op eigen kracht de crisis doorstaan. Nou, en wie komt er? Uh, ja, die is er niet mee eens. Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.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 En luister morgenochtend tussen half negen en negen. En ik zal dat ook nader hopen toe te hier. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nou, wij zijn op wintersport en onze skis zijn gestolen. Oh, geen probleem. Als we het nu doornemen, heeft u binnen zeven weken uw geld. Zeven weken? Dan is het al zomer. ABN AMRO is juist wel snel in schade afhandelen. De nummer 1 volgens onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.